Het systeem kan volgens de Hartstichting 2500 levens per jaar redden. Files gaan de samenleving de komende jaren meer en meer geld kosten. Dat staat in een rapport in opdracht van het ministerie van Infrastructuur, schrijft het AD. De kosten kunnen stijgen tot bijna 4 miljard euro per jaar. Bijvoorbeeld doordat vrachtwagens stilstaan. Meer asfalt zal volgens de onderzoekers onvoldoende uithalen. Zelfrijdende auto's maken pas echt verschil.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 Het wordt steeds drukker, ook in de Randstad. Er staat nu bij elkaar 200 kilometer file. Ik noem de files met meer dan 15 minuten vertraging of bijzonderheden. Dat zijn de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Bijna 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Amsterdam bij Maarse. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Rodevaar en Zween en een kwartier tot twintig minuten extra. Bijna twintig minuten vertraging voor de A6-ledenstad... richting Muiden, tussen knopende Almere en Almere stad. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Hendekido-Ambacht en Gorkum een half uur vertraging. Ruim 25 minuten op de A15 Nijmegen richting Rotterdam... tussen Knopendel en Gorkum. A15 Gorkum richting Rotterdam... tussen Papendrecht en knopende Ridderkerk een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linker reis ook dicht. De meeste vertraging nog steeds op de A27 Breda-Utrecht tussen Knopend Hoijpolder en de brug Gorkum. 12 kilometer, meer dan een uur vertraging. Je kan daar beter omrijden via Waalwijk en Den Bosch of aan de andere kant via Rotterdam uitwijken. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Knopend Gorkum. 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 We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 ja, het blijft goed hè, de single van Lion Payne, de Strip That Down. De noteering uit Hitler lijsten van uh, dit moment. En ook in onze uh, eigen Europese lijst, de Euro Breakdown, staat hier genoteerd. En wil je de 40 beste hits van Europa horen? Nou, ook vanavond zetten uh, we ze weer uit bij CFM tussen 7 en 9. Met Mike Buley bij CFM uh, Songfoort. Dat was Strip That Down. Ja, de Rolling Stones gaat volgende week optreden in Amsterdam, in de Amsterdam Arena.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 And you can shoot it far I'm your main target Come and help me ignite Love struck a hole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 Wrote it down and read it out, hoping it would save me. you know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 Uh, door de zwart bekendgemaakt. Dus de spanning stijgt. Ik zeg, zegt het voorts. Het uh, stads- en dorpsomroepersconcours. Momenteel in volle gang in het centrum van zo'n Dat allemaal daarbij... Uh, uh, ja, uh, ja, hoe heet het ook weer? Waar het is? Wat? M waar is het ook weer? Nou, de Raadheidsplein. Ja, precies.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 Na de holiday, hier is uh, MC Michael G. and DJ Sven. Celebrate several weeks, Michael G. and Sven. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Except in several weeks, but something crossed my mind. It was the side of the.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 The good.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 do yo I en I'm the number one rapper, yo, My name is Swan. I can rap more raps than a superman can. So I'm the guy on your radio. Also to the rhythm Areo. I'm Michael G. Jij bent wel goed, hè, Albertje? Jij bent echt goed. doen, MC Mike G en DJ Swan hoorden hier. En Holiday Rap. Ja, die vond ik wel leuk, hè. Ah, de donderdag ga ik lekker uh, richting uh, Turkije. Dankjewel Lex voor het uh, weer, weer. Weer, weer. weer, weer ja. Ja. En uh, tot de volgende keer, maar weer. Ja, hmm. we moeten afscheid nemen van, uh, van Lex. Ja, die gaat uh, een Ja, die gaat, uh, gaat de winter uh, slapen in. Ja. Heerlijk slapen. Huh? Oh ja ja, ja, ja, ja, heel versterkte.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 altijd een uh, feestje met de muziek van deze dames van uh, Sister Yo, de we are family. Alweer uit een laatste plaatje in uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. We staan meteen naar dus, het uh, en weer zijn we weer bij je terug. Uur 1 trouwens natuurlijk, hè. Para ti bebé, invita a tus amigas también, desapamos la botella, pega número uno celulares afuera, es un per especial para ti bebé, nos que mañana tal vez, de pronto no te vea, y tengamos un recuerdo así que baby menea, esa señorita sí se mueve bien cuando baila, es que la tiene que ver alucinante, Sin ropa se verdatiante conmigo se le va lo de arrogante, ahí, ahí, ahí, dale baby mu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 Ik wil een figuur honderd, honderd en pittig. Nou, voor je moe, je noemt dat dan wit. Perfect size, I know that you fit it. Just let me eat it in homie, not quit it. Pondi deel, like Cassie, and did him in a wonder, my watch, we like Vin City. Full time you run the thing, me thought legit if don't come, give me that, Buddha via pitty. My girl, come down don't see something, me want in a life, and then we. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.